uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. De politie onderzoekt een bos bij Wassenaar. Er is een lichaam gevonden, mogelijk, van de 13-jarige jongen die sinds gisteravond wordt vermist. Het kabinet overweegt of de plannen voor de woningmarkt kunnen worden aangepast. En de bevolking in Nederland groeit niet meer zo hard als voorheen. Het groeicijfer was in ruim 140 jaar niet zo laag. Vanmiddag trekken vanuit het noordwesten winterse buien over het land. Naast regen valt er soms ook natte sneeuw of hagel. De meeste buien vallen in de westelijke helft en in het zuiden van het land. Tussendoor soms wat zon. Temperatuur loopt op naar zo'n 5 graden. Morgen dan is het droger. Dan is er ook wat meer kans op zon. De wind draait naar het noordoosten en dan voert die koudere lucht aan. Het wordt morgen nog maar een graad of drie. De politie is druk bezig met sporenonderzoek in een bos in Wassenaar. Er is vanochtend een lichaam gevonden. De politie was daar een onderzoek begonnen... naar aanleiding van de vermissing van een 13-jarige jongen. Zijn fiets werd gisteravond gevonden aan de rand van het bos. Gisteravond werd ook een Amber Alert verspreid... na de verdwijning van de 13-jarige Anas Anurak. Er wordt een verslag van Karin Albert. Het kruispunt is afgezet. Politiewagens, rood-witte linten, politieagenten... die het verkeer moeten omleiden. En hier twee dames die in de buurt wonen... In deze straat, ja. Wanneer gaat u door dat er iets aan de hand was? Gisteravond al. Ik liep met de hond en toen stopte er zes keer een auto. En er ging al een helikopter rond. En ik ben even buiten blij blijven staan om te kijken wat er aan de hand was. Maar op internet gekeken en ik zag gelijk dat er een jongetje vermist werd. En uh, op een gegeven moment dan hoor je, uh, brand, of tenminste, politieauto's en, en, en de helikopter. En ja, je gaat dan op een gegeven moment toch kijken van, hè, wat is er nu precies aan de hand? En dan krijg je meer informatie dat hij dus inderdaad, hè, inderdaad uit de wijk komt. En, en dat ze hem aan het zoeken waren. Hoe staat deze buurt bekend? Ja, rustig. Ja. Volk, dit is echt een Volkswijk. Volks, bijna ja, 90% kent, iedereen kent iedereen. Hè? Iedereen is hier opgegroeid. Euh, hebben ouders wonen en hè, kleinkinderen wonen hier. Dus iedereen kent bijna iedereen. En deze jongen kwam ook uit deze buurt? Ja, uh, ja. ja. Ja, die woont die hier verderop in de, ja, twee straten verder. Ja. Ja. Dus ja, en die kinderen zijn eigenlijk altijd aan, elkaar, aan het spelen. Op het, eh, of Ze zitten hier op de voetbalweer Blauw-Zwart. Eh, de speeltuin of, of uh, ze zijn daar een balletje aan het trappen. Dus ja, dit is een hele, hele, hele sociale wijk, zeg maar. Ja. Nu las ik op de website van Omroep West dat er uh, een getuige was. Die heeft een man met een lichte joggingbroek het bos in nee, zien gaan met deze jongen. Weet u daar iets van? Nee, weet ik niks van. En uh, wat ik wel weet is dat er uh, wordt heel veel gesport. Want het is een, uh, een uitstekend pad om, uh, om, om te hardlopen. Want het is uh, de doorgaande route naar, uh, naar het strand toe. Heel veel mensen laten de hond uit. Ook s'avonds en ook s morgens vroeg. Dus ja, er, dus het is, er, niet, het er niet het is... Het was niet uitgestorven? Nee, niet echt. En, en, en het is ook een doorgaande weg naar Katwijk toe. Dus is ook s'avonds is er best wel veel verkeer. Dus daarom begrijp ik het eigenlijk ook niet, dat er, er, er... moeten mensen... er moet iets gezien zijn. Een verslag dat van Karin Alberts vanuit Wassenaar. Het Amber Alert naar aanleiding van de vermissing van Anas... dat is vanochtend ingetrokken. Het kabinet bekijkt of de plannen voor de woningmarkt aangepast kunnen worden. Het ministerie van Financiën rekent op dit moment een aantal varianten door. Vanochtend, voordat het debat begon... overlegden de ministers Dijsselbloem van Financiën en Blok van Wonen... met oppositiepartij CDA... Politiek verslaggever Margreet Boer. Margreet, euh, betekent dat nou dat het kabinet... aan de wensen van het CDA tegemoet gaat komen? Nou, daar lijkt het wel heel erg op. En het kabinet heeft ook niet zo heel veel keus. Uh, in de Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En ja, als het om de woningmarktplannen gaat... dan kijkt het kabinet naar het CDA. En het CDA heeft de zaak op scherp gezet en gezegd... ja, wij steunen jullie woningmarktplannen zoals ze er nu voor liggen. In ieder geval niet. Hm. En uh, het CDA wil dat het kabinet uh, rond de verhuurdersheffing... de plannen aanpast. Dat is een soort belasting hè, die de woningbouwcorporaties moeten betalen aan het Rijk. Het gaat om een bedrag van zo'n 2 miljard euro, heel veel geld dus. Het CDA wil dat bedrag naar beneden. En dan houden de corporaties geld over om te gaan investeren, zegt het CDA. Dan kun je woningen bouwen, dan blijven de bouwvakkers aan het werk. Dat is dus goed voor de economie. Nou, het kabinet is nu aan het rekenen. Wat gaat dat dan kosten? Maar goed, alles wijst erop dat het kabinet de plannen... zoals ze dus in het regeerakkoord staan... niet ongeschonden door gaat krijgen hm. en dat er aanpassingen komen. En het is nog even afwachten hoe dat eruit ziet... en wat dat dan betekent voor de schatkist. En wat betekent dat voor het, het debat over de huurverhoging... wat nu aan de gang is? Ja, dat is wel een beetje een bijzonder debat aan het worden. Want ja, de Tweede Kamer debatteert nu over de huurverhogingen. Die worden dan afhankelijk van je inkomen. Dat is één van de woningmarktplannen van het kabinet. Dat heeft alles te maken met al die andere woningmarktplannen van het kabinet. En tijdens het debat, wat vanochtend om kwart over tien begon... kwamen de berichten binnen dat er voorafgaand dus overleg is geweest met het CDA. En daarom wilde een groot deel van de oppositie het debat meteen stopzetten. De media berichten niet alleen over overleg... maar ook dat de plannen, zoals we die hier vandaag bespreken, herzien gaan uh, worden. En dan vind ik dat wij allemaal de recht op hebben om die informatie te hebben. Want anders dan staan wij hier straks een achterhaald verhaal te houden. Hoe kan de Kamer haar controlerende taak uitoefenen als we totaal geen zicht hebben op wat het kabinet van plan is? Dat is Meneer de Frisma. principiële vraag die ja. hier voor ligt. Frisma, dus u... Daar moeten we duidelijkheid over hebben, anders dan kunnen we echt niet doorgaan. Ja, dat was Fritsma van de PVV, daarvoor Linda Voortman van GroenLinks. Maar minister Blok van Wonen die vond de schorsing niet nodig. Er is natuurlijk overleg met verschillende Kamerleden. Dat doen wij hier en dat doen wij eigenlijk altijd ook buiten deze zaal. Maar het echte debat en de echte vragen aan de regering worden hier gesteld. Dus ik ben graag bereid om vanochtend verdere vragen vanuit de Kamer te beantwoorden. Ja, de minister wilde verder, maar ook een meerderheid van de Tweede Kamer wilde verder. En ondertussen wordt er dus op het ministerie van Financiën gesleuteld aan een deel van de woningmarktplannen. En de verwachting is dat later vanmiddag duidelijk wordt hoeveel het kabinet heeft toegegeven aan het CDA. Maar Boer, vanuit de Haag, dankjewel. Mocht u nou uh, thuis zitten of in de auto met een uh, uitgesproken mening hierover over de aanpassing van die plannen voor de woningmarkt. En die mening die moet ik kwijt, dan heb ik goed nieuws. U kunt bellen om half twee met uh, Jurgen van den Berg in stand.nl... want dit onderwerp staat daar centraal. Dan uh, het aantal Nederlanders. Dat groeit niet meer zo hard uh, als het tenminste gaat om de natuurlijke aanwas. Er zijn 35.000 mensen meer geboren dan er zijn gestorven. We moeten terug, ver terug in de tijd om een vergelijkbaar laag groeicijfer te zien. We moeten namelijk terug naar 1871. Contact nu met Jan Latte, demografisch onderzoeker bij het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Latte, hoe komt het nou dat, dat de bevolking niet meer zo hard groeit? Nou, wat u zei, geboorte, sterfte zijn natuurlijk van belang. Daar zien we veranderingen in. Maar ook uh, toestroom, uitstroom, migratie. Beide, alles speelt een rol. Uh, we hebben gezien in 2012 dat uh, uh, inderdaad het aantal overledenen in het begin van het jaar plotseling opliep. Hoe kwam dat? En voor, dat had te maken met uh, koude periode, langdurige koude periode in, uh, rond februari. Ja. Uh, en dat is uh, altijd moeilijk voor oudere mensen, weten we. En dat zien we ook in de cijfers terug. Dus we zagen dan een, toen een forse stijging van het aantal sterfgevallen. Tegelijkertijd in het hele jaar zien we een vrij forse uh, daling van het aantal baby's, nieuwgeboren baby's. En, en waar ligt nou, die... dat laatste aan? Dat laatste ligt toch in belangrijke mate... aan, aan de grote onzekerheid onder het publiek. He, men men heeft, is onzeker over de toekomst. De en crisis. Dat is de crisis. Ja, dat is je baan. Een huis uh, is er wel een goed moment om te ja. verhuizen... en om een kinderen te beginnen. Wat we zagen is dat vooral jonge vrouwen... Um, wat uh, uitstelgedrag vertonen. Dus onder de dertig zien we uitstel. Boven de dertig zien we het niet. Maar in effect leverde dat minder baby's. En wat ook speelt is... het is een... een de nieuwe generatie dertigers, die eigenlijk de kinderen moet krijgen... is een kleine generatie. Okay. Dus uh, meer overlijdens, wat minder geboortes... Uh, maar nog wel altijd veel immigratie? Um, wat is veel, wat is weinig. Nederland heeft uh, een behoorlijke magneetwerking gehad. Uh, ook in de crisistijd van 2009, de eerste dip. Uh, de immigratie bleef aangekomen. Uh, Oplopen. Wat we nu zien is dat die magneetwerking iets afzwakt, maar niet weg is. Het is nog steeds zo dat we uh, een plus hadden van 13.000 per saldo door 13.000 nieuwe inwoners, nieuwkomers uit het buitenland die zich hier gevestigd hebben. Um, en zijn en dat, dat ook was... weer dezelfde landen? Zijn dat de vaste landen waar ze vandaan komen? Nou, nee, vast is het niet. Uh, er zijn wisselingen wel als we het vergelijken met het jaar daarvoor. Kijk, ja. uh, Oost-Europa is een belangrijke player in de migratiestromen op dit moment. Was het vorig jaar, is het nog steeds. Als we heel Oost-Europa samenvatten hoeveel mensen komen en gaan... dan hebben we uh, vorig jaar een plus gehad voor heel Oost-Europa... van plus 12.000 extra inwoners in Nederland. En uh, als u bedenkt dat uh, de plus voor uit de hele wereld naar Nederland plus 13.000 is, dan weet u al hoe belangrijk Oost-Europa is geworden het in het integratiebeeld. Ja, ja, dat is helder. Uh, we laten het hierbij. Ik, uh, ik dank u wel voor de uitleg, Jan Latte van het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is het NOS Het Met t het kabinet blijft erbij dat de gaswinning in Groningen voorlopig niet wordt verminderd. In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op om de gaswinning terug te schroeven. De kans op zwaardere bevingen te beperken. Uit een rapport is onlangs gebleken dat er een kans is op een aardbeving van vier of vijf op de schaal van Richter. Minister Kamp van Economische Zaken heeft in de Kamer gezegd dat hij eerst meer informatie wil over de gevolgen van minder gaswinning. En dat houdt dus in dat, dat ik de huidige onzekerheid die er in het gebied is, dat ik die met een jaar verleng. Ik kan het niet mooier maken. In Syrië, in de hoofdstad Damaskus, wordt net als gisteren zwaar gevochten. De rebellen proberen terrein te winnen op de troepen van president Assad. Die reageren met raket- en artilleriebeschietingen. Bij de gevechten afgelopen nacht zouden 30 doden zijn gevallen. Volgens activisten slaagden de opstandelingen er gisteren in... om het leger in sommige wijken terug te dringen. De ambtenaar die gisteren in het stadhuis van Almelo met een hamer is aangevallen... die is buiten levensgevaren. Hij is de nacht naar omstandigheden goed doorgekomen en hij is aanspreekbaar. Als verdachte heeft de politie een man van 41 aangehouden. Die was zonder afspraak naar het stadhuis van Almelo gekomen... en sloeg daar de ambtenaar met een hamer op het hoofd. De verdachte is een bekende van de politie... en hij heeft volgens de burgemeester psychische problemen. De grootste politieke partij in Tunesië, Enada... is het niet eens met het besluit van premier Djibali... om de regering te ontbinden. Djibali, die zelf lid van Enada, die besloot gisteravond... om het kabinet naar huis te sturen... en een kernkabinet aan te stellen van technocraten. Die moeten het land besturen tot er nieuwe verkiezingen zijn gehouden. In ADA vindt dat er ook politici in het nieuwe kabinet moeten zitten. Bij het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT... hebben de werknemers vanochtend vroeg het werk neergelegd. De vakbond FNV Havens onderhand al onderhandelt al maanden met het bedrijf... over een nieuwe CAO. Gisteren kwam de directie van ECT met een eindbod. Maar daarover is de vakbond niet tevreden. Dat je mij in de zijk zet en in de maling neemt... dat kan ik allemaal wat tegen, weet je wel. Maar we hebben te maken met goedwillende kaderleden, we hebben te maken met goedwillende we hebben de ECT... die elke dag opstaan of in de nacht werken om het zo goed mogelijk te doen. Er zijn mega winsten gemaakt. Er staat een, uh, een enorme uitdaging voor de deur wat betreft werkzekerheid. En er wordt gewoon mee gespeeld door de werkgever. Sport. De Nederlandse tennisters zijn het toernooi om de Fat Cup begonnen met een nederlaag. Bulgarije heeft na de twee enkelspelen beslissende 2-0 voorsprong genomen. Het afsluitende dubbelspel doet er niet meer toe. Voor Nederland kwamen Richel Hoogkamp en Aranska Rus in actie. De wedstrijd tegen Bulgarije zou eigenlijk gisteren worden gespeeld... maar door de regen was dat toen niet mogelijk. Nederland neemt het nu verder nog op tegen Slovenië en Luxemburg. Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen... heeft exact één jaar voor het begin van dat evenement... de toegangsprijzen bekendgemaakt. Het goedkoopste kaartje is omgerekend 12 euro. Het duurste kaartje is voor de ijshockeyfinale en daarvoor moet 172 euro worden neergeteld. Daarmee liggen de prijzen lager dan vier jaar geleden in Vancouver. De organisatie verwacht dat de kaartverkoop tenminste 185 miljoen euro zal opbrengen. De voorverkoop begint komende maandag. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal. Hoofdpunt nog een keer. De politie is bezig met een onderzoek in een bos bij Wassenaar. Er is vanochtend een lichaam gevonden, mogelijk, van een 13-jarige jongen die sinds gisteravond wordt vermist. Het kabinet bekijkt of de plannen voor de woningmarkt kunnen worden aangepast. En de bevolking in Nederland groeit niet meer zo hard als voorheen. Het groeicijfer was in ruim 140 jaar niet zo laag. 13 over 1 is het. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV weer. Het vervolg van lunch.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 Goedemiddag allemaal, een werklunch met Haderwieg Hoekstra. Die betrokken is bij een programma dat plagiaat automatisch opspoort om zo wetenschapsfraude tegen te gaan. Aanleiding is een zaak in Duitsland waar nota bene een minister bij betrokken is. Voor de reportageserie In de praktijk verdiepen we ons deze week in de CITO-toets. Die is overigens niet verplicht. Er zijn ook scholen die een alternatieve toets gebruiken met wel hele andere vragen. Ik leg mijn kleren altijd netjes op de juiste plaats. En dan is ja dat is zo en B is nee dat is niet altijd zo.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 Ja, het is in Duitsland deze week het gesprek van de dag. Moet minister Schaven aftreden... omdat de Universiteit van Düsseldorf haar academische graad heeft ontnomen? Schaven zou in haar proefschrift plagiaat hebben gepleegd. In Nederland hebben we onze portie wetenschapsfraude natuurlijk ook al gehad... met chirurg Don Poldermans bijvoorbeeld en psycholoog Diederik Stapel. Maar hoe zit het met plagiaat? Is dat een zaak van het verleden? Er is namelijk software beschikbaar om teksten te controleren... zodat elke student in Nederland... Uh, uh, ja, die weten dat eigenlijk al wel... U zit te knikken, um, want de gast is Harderwig Hoekstra... directeur en oprichter van uh, EFORUS. Een programma dat plagiaat automatisch opspoort. Dat klopt, hè? Dat klopt, ja. Um, zou u die Duitse minister ook ontmaskerd hebben? Met dit programma, bedoel ik? Uh, dat zou zeker kunnen. Ja, het is al heel lang geleden, dus ik weet niet waarom ze nu ineens... wel haar proefschrift uh, ergens hebben gecheckt. Want ik heb ergens gelezen dat ze in 1980 gepromoveerd is. Ja, een beetje, een beetje lang geleden. Dus het is wel lang geleden. <lacht> ja. Het is wel zuur. <lacht> ja. Vertel eens hoe dat programma werkt. Ja, wat wij doen is eigenlijk voor uh, onderwijsinstellingen... als docenten hun, uh, het werk van hun studenten uh, willen laten controleren op plagiaat... dan laten zij uh, het via e inleveren. En wij vergelijken dan eigenlijk elk document met nou, alles wat op internet aanwezig is... alles wat binnen die universiteit of hogeschool aanwezig is aan digitale materialen. Dat hebt u ook allemaal ergens opgeslagen? Ja. ja. Ja, en nou, dat heeft de school ook opgeslagen. Hè. Dus dat zijn allemaal documenten van bijvoorbeeld studenten van de afgelopen tien jaar. Hè. Dat is allemaal referentiemateriaal wat zich opbouwt en meer wordt en meer wordt. En dan krijgt de docent eigenlijk een, een rapportage en daar is in één oogopslag te zien van... Nou, is dit nou echt daadwerkelijk een student nou, die helemaal geen zin had om echt moeite te doen uh, in dit stuk? Uh, of zijn het uh, een paar citaten die misschien verkeerd zijn gegaan? Uh, en die rapportage laat je helemaal per zin eigenlijk zien van, nou, dit komt uh, van internet, van die website, of dit, deze alinea komt van een student van drie jaar geleden die ook over dat thema heeft geschreven. Ja, en, en, en je kan dus ook zien, wat, wat ik kan me zo voorstellen dat je in percentages ziet of zo, van per proefschrift, als je een zoekopdracht bijvoorbeeld bij Google doet, dan krijg je altijd, zoveel procent komt er het dichtstbij in de buurt. Dat geldt hier ook. Ja, dat klopt, dus wij laten een percentage zien dat het percentage is dan wel verdeeld in, he, van, nou, dat stukje van het percentage komt daarvan. Dus je kunt dan zien daaronder welke bron, hoeveel percentage van welke bron bijvoorbeeld wel weer is overgenomen. Maar er wordt heel lang al afgestudeerd aan allerlei universiteiten. Kunt u echt alles nagaan dan? Want vroeger werd dat natuurlijk niet gedigitaliseerd. Nee, maar ja, vroeger was de informatie ook niet zo toegankelijk als dat het nu is. Ja, je kunt nou, hè, als, uh, zelfs op het voortgezet onderwijs, je moet een samenvatting van een boek schrijven. Ja, je hebt echt binnen twee seconden via een, een zoekmachine, heb je die samenvatting te pakken. Mm. Hè, dus wij, uh, het is echt wel tien jaar geleden met je begonnen dat je zoiets nodig hebt. Dus als ik denk bijvoorbeeld, uh, nou ik pak maar iets van iemand die in 1973 uh, ga ik gewoon kopiëren, want dat hebben ze toch niet door. Loop Dan, ik toch tegen de lamp? Nou, ja kijk. De vraag is natuurlijk in 1973 of ze dat toen uh, via een typemachine hebben ge, uh, ingeleverd... en dat dat weer gescand is en dat dat dan gedigitaliseerd is. Een vereiste is natuurlijk dat alles digitaal moet zijn. Um, dus ja, in hoeverre gaan we terug? Ja, en ja. dat is aan de universiteit eigenlijk zelf te bepalen. Ja. Hoeveel, hoeveel zij willen meenemen als referentiemateriaal. Ja. Um, heb, want dit programma hebben ze in Duitsland dan kennelijk niet? Of nu pas? Of nee, ja, dat hebben ze ook. Oh, hebben ja, ze ook? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dus uh, wij, op dit moment hebben wij klanten in ongeveer uh, 29 landen. En uh, we zijn wel een Nederlands bedrijf, zijn in Nederland begonnen. Uh, maar ja, kijk, wat je doet is natuurlijk, het is patroonherkenning. Dus je bent taalonafhankelijk. Het maakt niet uit wat wij met, elkaar, met wat vergelijken. En uh, dus we kunnen het ook in China gebruiken, op wijze van. Ja. Hey, dat is, uh, ja. Waar, waarom bent u ermee begonnen eigenlijk? Uh, nou, ik, ik was zelf docent. En, uh, uh, nou, en docenten zijn een beetje idealistisch en een beetje controlfreaks. Dus dat is een <lacht> beetje een combinatie waarvan je het dus heel vervelend vindt. Ik had gewoon studenten die zeiden, ja nee, ik lever het morgen in. En dat ik echt dacht van, heb ik jou ooit eerder gezien in de collegezaal? Hè? En dat is natuurlijk één ding. Dus je wil, je wil gewoon wel kwaliteit, uh, hè, dat, dat, dat, dat studenten gewoon wat leren van je vak. Mm -hmm. En uh, dat vond ik gewoon wel, ook wel interessant. En uh, toen uh, ben ik dus uh, uh, daarin gaan kijken. En met mijn medeoprichter zijn we gaan kijken naar wat, wat we daarin kunnen doen. Ja, En zo die ja. programma bedacht. Ja. Uh, want ja, ook door dat internet natuurlijk, is, is het plagiaat daardoor enorm toegenomen, dat je veel makkelijker uh, dingen kan, kan opsporen. Zeker. Maar niet bewust plagiaat. Het is natuurlijk plagiaat is een beetje een negatief woord. Het is ook uh, uh, niet weten hoe je dus met bronnen op het internet moet omgaan. Hè, de, als je zegt van ja, zou maar een verslag over Vincent van Gogh ja, dan, en gebruik het internet, nou dat is perfect. Maar dan moet het wel, hè. leer er zelf iets van, dus nou schrijf het in je eigen woorden op, et cetera. Ja, een en dat, eigen visie misschien. Een eigen visie, inderdaad. En, ja. en, en gewoon wetenschappelijk is natuurlijk van, ja, je moet je bronvermelding gewoon heel goed doen. Ja. Dus het is ook een, een soort van educatief instrument geworden om te kijken van, ja, hoe doe ik het nou op de juiste manier? Uh, nou is het natuurlijk met al dit soort dingen, dat, dat weet de politie ook maar al te goed, uh, de criminaliteit is net altijd een paar stappen voor. Uh, studenten zijn ook allemaal heel slim. Dus kunnen ze dat omzeilen of, of proberen ze dat op allerlei manieren? Ik neem aan dat ze dat heel veel proberen. Ja, ja. Dat is natuurlijk inherent aan een de, de student die creatief wil zijn... die wil veel meer moeite stoppen in het omzeilen van... dan het schrijven van dat stuk. <laughs> dus nou, kijk, de techniek gaat natuurlijk ontzettend snel. Uh, studenten worden steeds slimmer. Uh, gelukkig worden wij zelf ook steeds slimmer. Uh, een, een, een document wordt ingeleverd en dat wordt, dat wordt dan gescand. Uh, wij, wij maken daar een scan op en we bekijken kijk, een document... en we zeggen, nou, nou, hè, we, we gaan een vergelijking maken. En dat document moet voldoen aan een aantal factoren. En uh, Op het moment dat dat dus niet voldoet aan een aantal factoren... zeggen wij, hé, hey, er is iets mis. Dus stel, ok, we, een voorbeeld als bijvoorbeeld een student die zegt... nou, ik pak de hele tekst en ik sla het op als een plaatje. Ja. Dan de, kan EFORIS er geen scan van maken... want die kan niks met elkaar vergelijken. Nee, maar wat wij natuurlijk dan wel zien... En, dus we kunnen geen scan maken. Wat wij natuurlijk wel zien aan het einde van de rit is... hé, hey, er is een afwijking. Dus ja, de student kan proberen de scan te omzeilen. Maar aan het einde wordt de docent altijd op de hoogte gesteld van: let op. Dat is een afwijking. Is een afwijking ja. Dus wij kunnen die scan niet hebben gemaakt. Ja. Hoe zit het nou? Want je hebt natuurlijk ook, als je, ja, noem maar iets, je studeert iets. en je, je pakt misschien iets uit, de, uit het buitenland. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat met buitenlandse teksten? Nou, Andere kunnen, talen dus, bedoel ik. Ja, nou, wij kunnen in wezen hè, alles wat een. Uh, uh, alles wat, is, wat de universiteit zelf wil, wil meenemen als referentiemateriaal, nemen wij mee. Kijk, als je het hebt over. Misschien is dat je vraag: echt vertalen? Kunnen wij vertalen? Ja, dat. Um, wat wij willen leveren is echt een ondersteunend instrument. Dus wij willen de docent eigenlijk werk ontnemen. Op het moment dat wij nu met de huidige vertaalmachines op, op de markt... Een, verta een vertaling gaan doen van het document en die gaan vergelijken... dan krijgt een docent zoveel uh, analysewerk... dat het niet meer het, het doel ondersteunt wat we eigenlijk willen. We willen werk uh, uh, mm -hmm. ontnemen. Op het moment dat er echt een hele goede vertaalmachine op de markt zou komen... Ja, dan kunnen wij natuurlijk... Dat, maar wij willen gewoon een heel snel en, en ondersteunend instrument uh, leveren. En dit levert gewoon niet genoeg informatie. Ja. Ben Donders, goedemiddag. Uh, goedemiddag. U bent secretaris van de commissie Wetenschappelijke Integriteit bij de Technische Universiteit in Eindhoven. Um, hoe gaat de TU Eindhoven om met plagiaat bij studenten? Uh, uiteraard is dat uh, iets uh, wat uh, uh, wij niet uh, tolereren. En... Uh, we gebruiken uh, ook uh, hulpmiddelen, uh, zoals het uh, programma wat net uh, genoemd uh, werd, daarbij om uh, zaken uh, op te sporen. Uh, er zijn ook uh, in onze eigen technische omgeving uh, soortgelijke programma's uh, ontwikkeld, bijvoorbeeld om te kijken of uh, uh, stukken software, of die uh, wellicht... Uh, uh, gebruikt uh, zijn ja. zonder medeweten en dergelijke. Ja, daar zit u natuurlijk ook nog eens mee op een technische universiteit. Het gaat niet eens alleen maar om geschreven dingen, het gaat ook om dingen die je maakt natuurlijk. En is, is het plagiaat, uh, laten we zeggen de maatregel om plagiaat tegen te gaan, is dat, is dat toegenomen uh, na bijvoorbeeld de affaire Stapel? Uh, Stapel heeft wel gezorgd uh, voor, uh, voor extra uh, aandacht waarbij het zo is dat uh, uh, wetenschappelijke integriteit is wat, uh, wat breder dan uh, plagiaat. Daar kunnen ook allerlei andere zaken uh, spelen. Uh, in de technische hoek uh, gaat het ook om metingen en op zich uh, metingen die uh, moeten op een nette manier ook uh, weergegeven worden, zonder dat je, zoals dat wel eens wordt uh, genoemd, uh, gegevens masseert om het er uh, net iets beter uit te laten zien. Ja. Dus in die zin, de aandacht was er al, maar is er mede door recente berichten zeker nog toegenomen. Ja, nou we hebben we het heel tijd over studenten, maar hoe zit dat eigenlijk bij medewerkers? Want u kunt als TU natuurlijk ook niet hebben dat een van uw, uw hoogleraren niet helemaal netjes citeert bijvoorbeeld. Uh, zeker, uh, maar het is zo dat bij publicaties van wetenschappelijk medewerkers... Dat gebeurt meestal in, in, in uh, wetenschappelijke tijdschriften. Uh, dan uh, worden die artikelen ook kritisch uh, bekeken door uh, referenten. Uh, als je het hebt over uh, promoveren, uh, dan is er een, een complete commissie die ook naar de inhoud van zo'n proefschrift uh, kijkt. Dus in die zin, uh, ja, dat gaat dan nog iets verder als het hulpmiddel uh, van zo'n uh, zo uh, uh, checkprogramma. Nou. Uh, er is uh, veel aandacht uh, om uh, ook, ook uh, zeker te stellen dat het gaat om een eigen bijdrage aan de wetenschap. En dat staat voorop. Ja, want je zou toch eigenlijk van een hoogleraar misschien nog wel eerder dan van een student moeten weten of, uh, of het allemaal netjes gegaan is? Uiteraard, zeker. Ja, ja. Dank u wel dat u we even van de telefoon kwam. Ben Donders van de TU in uh, Eindhoven. Um, ja, ik, ik hoor toch wel een beetje verschil tussen zeg maar, zo'n hoogleraar en, uh, en, en een student. Wat vindt u daarvan? Hoe zit het um... aanpakken? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, uh, eigenlijk moeten ze. He, ze kunnen alles gewoon uh, vergelijken met elkaar. Het is wel een beetje cultuurafhankelijk volgens mij. In Nederland is het ook niet zo. He, ze, ze halen dat soort broefschriften gewoon uh, he, wel door even eens heen. Om gewoon zeker te weten. Dat is heel feitelijk. We hebben een tijdje geleden, we zijn nog een jaar of twee geleden, begonnen met de verkoop in Bosnië. En toen zei onze verkoper, die komt uit Bosnië. Die, dat was vond ik ook heel grappig. Die zei... ja. Ik krijg het gewoon niet verkocht. Ze willen wel voor hun studenten die check doen. Maar ze zijn zelf gewoon heel erg bang om gepakt te worden. Ja, dus dat, uh, dat speelt natuurlijk wel mee. En dat is wel, uh, ja, dat is de andere kant van het verhaal. Ja, ja. Ja. Um, hoe, hoe gaat het eigenlijk? Is er veel vraag naar het product? Ja, nou ja, je, je kunt eigenlijk zeggen, nu met, de, met, dit, hè, met internet en alles is het niet meer, uh, is het niet meer weg te denken. Iets, iets om, te, om te controleren of een student zelf werk schrijft, ja of nee. Het is niet meer weg te denken uit het onderwijs nee. eigenlijk. U, u, u, u hebt geen spijt van dat u het onderwijs hebt verlaten en uh, hier in deze business bent gegaan? Nee, nee, het is, het is leuk. Ja. En, en de hele tijd updaten natuurlijk? Ja, continu. Je blijft natuurlijk altijd bezig met ontwikkeling wel sneller. En hè, er gebeuren van allerlei dingen die, uh, uh, ja, die het onderwijs vraagt. Ja. ja. Ja, en inderdaad, de, de, de mensen die fout willen voorproberen te blijven... dat lijkt me nog de lastigste klus eigenlijk. Eh, dank u wel dat u hierover hier kan vertellen. Hadewig Hoekstra, directrice en oprichter van EFORUS. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Staatssecretaris Dekker van het Onderwijs is voorstander van een verplichte eindtoets... in het basisonderwijs, maar niet iedereen is het daarmee eens. In de week dat de CITO-toets wordt gemaakt... mengt verslaggever Maarten Bleumen zich in die discussie... De CITO-toets is trouwens helemaal niet verplicht... en dus zijn er ook scholen die alternatieve testen te gebruiken. Voordat u daar een voorbeeld van hoort... gaan we eerst even langs bij het CITO-crisiscentrum. Oké, okay, nu heeft u dus nog drie antwoordvellen uh, nodig... van de alle drie de toetsdagen van de basisversie... en één complete basisversie nog. Oké, okay, dan uh, gaan we ons best doen. We gaan ervoor uh, zo zorgen dat uh, Dit dus is de klantenservice en hier komen voorzorgen. eigenlijk ja, alle niks, vragen... van heel Nederland van de scholen binnen, zeg maar. Ja. En jouw naam is? Martijn Rusink. Wat krijg je dan te horen allemaal? Soms kan het wel eens gebeuren dat dan uh, een leerkracht in paniek opbelt van oh, een leerling heeft t gebruikt bijvoorbeeld. <laughs> of uh, met pen ingevuld. Of dat soort zaken hoor je mag vaak. Dat? Je mag dat wel. En of het zitten allemaal vlekken op en nu, nu moet ik het opnieuw gaan invullen. Dat soort zaken. Ja, dat. Mag dus, uh, het met t uh, Nee. <laughs> nee, dat mag niet. Nee, want het gaat vlekken en dan kunnen ze het niet uh, inlezen, zeg maar. Dus uh, dat is niet de bedoeling. 46 leerlingen worden lezen. weet je dit. Kijk, de toetsen worden uitgedeeld op de basisschool De Vuurvogel in, uh, in Malden. Mevrouw Ellemans, u bent uh, directeur hier. Uh, uh, wat zijn het voor toetsen? Uh, dat is de drempeltest. De drempeltest. En dat is een andere dan de CITO, hè? Uh, drempeltesten uh, meten aanleg van de kinderen... Uh, maar ook een aantal sociale vaardigheden. Ja. dat vinden we heel erg belangrijk. Wie zit hier naast mij? Uh, Maxime. En? Tim. Zullen we er eens even wat vragen uit, uitpakken? Lees deze eens op. Uh, ik vind hard leren leuk. En dan heb je de A, B of C en A is ja, dat is zo. B is dat is soms zo. En C is nee, dat is echt niet zo. Ik heb uh, A, ja, dat is zo. Ja? En jij? Ik heb B. Uh, soms? Ja. Ja, ja, ja. Dat heeft niks met kennis te maken. Nee, dat is uh, gewoon een persoonlijke vraag. Ja. Ik ben Simon Steen, ik ben algemeen directeur van de VBS. Dat staat voor Verenigde Bijzondere Scholen. En bij ons zijn heel veel vernieuwingsscholen aangesloten. Scholen die vanuit een pedagogisch ondernemerschap... vandaag de dag ook gewoon uh, bijzonder onderwijs aan kinderen willen geven. En vanuit die functie, hoe kijkt u aan tegen de discussie wel of geen eindtoets? Nou ja, ik vind dat uh, uh, een eindtoets, een wettelijk verplichte eindtoets... voor alle basisschoolleringen uh, geen goede zaak... Kijk, als je een goed leerling onderwijsvolgsysteem hebt als basisschool hoe de basisschool aankijkt tegen de kansen van dit kind in het vervolgonderwijs... ja, dan heb je geen eindtoets nodig. Als een ander kind maar uitscheldt, wat, wat doe je dan? Ja, dan scheld ik A, is dan, dan scheld ik niet terug. Of B, is, dan scheld ik juist wel terug. Nou, met name Engeland, ik pik er maar één uit. Hè, dus dat staat heel erg voor de anglo-saxische benadering. En daar is het uh, meten is weten echt uh, uh, tot de hoogste wijsheid verheven mm. in het onderwijs. En dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat leraren hun professionaliteit uitgehold vonden worden. Uh -huh. En je hebt in Engeland dus ook gezien dat de overheid daar ook weer van teruggekomen is. En de overheid moet niet één exclusieve eindtoets opleggen. 28? Ik leg mijn kleren altijd netjes op de juiste plaats. En als A, ja dat is zo. En B is nee, dat is niet altijd zo. Ik denk dat uh, Maxim B heeft uh, ingevuld. Even, dat even dat kijken niet hoor. Altijd zo niet nee, altijd. De ja, klerenkast is wel netjes. Oh ja, cool. en bij Pim. Ja, dat is meestal wel B. Niet zo netjes. Nee. Okay. Wat, wat ja. moet een vervolgschool met de kennis over persoonlijkheid? Het gaat toch om de, de resultaten die iemand haalt? Nee, niet altijd. Dat nee. hoop ik tenminste. Dat hopen we tenminste. Ook met de klasseindeling kan een school daar rekening mee houden, natuurlijk. Evenwichtig ja. klassen maken. Ja. Heb je enig idee hoe zo'n CITO-toets werkt? Ja, je moet uh, lang, heel lang uh, daaraan uh, werken. Twee of drie dagen, volgens ja, mij. Ja, drie dagen, ja. ja. En jullie waren klaar in? Eén dag. Een van de leerlingen die deze week uh, die drie dagen CITO-toets hebben gehad... is uh, Daria, die we al eerder horen. Morgen vraagt Maarten hoe het haar allemaal is vergaan. Zometeen is er standpunt.nl. Het CDA moet de woonplannen van het kabinet blokkeren. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. En we gaan er zometeen mee, mee beginnen. Na het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. In een bos bij Wassenaar is een lichaam gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de 13-jarige Annas, die sinds gisteravond wordt vermist. Maar de politie wil dat nog niet bevestigen. De politie kan ook niet zeggen onder welke omstandigheden het lichaam is gevonden.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 Het gerechtshof in Den Haag heeft een man wegens wangedrag... met auto Nieuw zwaarder gestraft dan de snelrechter. Hij heeft een celstraf van vier weken gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. De snelrechter gaf hem een werkstraf van 50 uur. Omdat de bedreiging tijdens autonieuw Nieuw was... vindt het gerechtshof een celstraf meer op zijn plaats dan een werkstraf. Een ambtenaar die gisteren in het stadhuis van Almelo... met een hamer werd aangevallen, is buiten levensgevaar. Hij is de nacht naar omstandigheden goed doorgekomen en is aanspreekbaar. De verdachte is een bekende van de politie en heeft volgens de burgemeester psychische problemen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB Verkeersinformatie. Er staat file op de A7 Hoorn richting Zaandam voor de afrit A van Hoorn 2 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Het CDA bezorgt minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst slapeloze nachten. De partij dreigt alle woonplannen van de minister tegen te houden in de Eerste Kamer. En ze vinden dat het verplicht aflossen van hypotheken minder streng moet, het CDA dus. En dat de zogenaamde verhuurdersheffing van tafel moet. Want die maatregel is slecht voor de bouwsector al, dus het CDA. De minister ging vandaag in debat. Met dat CDA Blok heeft toegezegd dat hij nog een keer naar de plannen zal kijken. Ik ga niet met lege handen onderhandelen. Maar het kan niet zo zijn dat we nu het financieel zo moeilijk gaat met Nederland grote gaat in de begroting gaan schieten. Ik praat erover door met Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. De landelijke belanganharters voor ongeveer anderhalf miljoen bestuurders. Uh, Huurders moet ik zeggen. Dag meneer Paping, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag altijd uh, dan zeggen ja of nee. Uh, daar komen ze. Het CDA is een echte huurderspartij. Ja. Stef Blok sloopt de woningmarkt. Ja. Het CDA doet nu stoer, maar heeft zelf ook niks gedaan om die woningmarkt vlot te trekken. Tot nu toe nog niet zoveel. Dat is een ja, noteer ik. <gacht> um, ja, en uh, we roepen u ook om, uh, om te reageren op de stelling. Um, bent u het eens of oneens met die stelling? En die luidt dus, het CDA moet de woonplannen van het kabinet blokkeren. SMS staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje Standpunt. Voordat we beginnen met stand.nl, is er laatste nieuws. Mark Visser. De overvallers die in april vorig jaar de Haagse juwelier Stratman doodschoten... hebben van de rechtbank in Den Haag 13 en 11 jaar cel gekregen. Een derde verdachte die de vluchtauto bestuurde moet 5 jaar de cel in. Het Openbaar Ministerie had tegen de overvallers 18 jaar... en tegen de chauffeur 15 jaar cel geëist. De rechter rekende de twee overvallers en de chauffeur zwaar aan dat ze hebben geschoten om na de overval weg te kunnen komen. De twee hebben bekend en meegewerkt aan het onderzoek. De 22-jarige chauffeur ontkende bij de inhoudelijke behandeling van de zaak twee weken geleden te weten wat zijn vrienden van plan waren. Goed, uh, straks meer in uh, het nieuws om uh, op het hele uur. Dus om twee uur en later natuurlijk deze middag in het uh, Radio 1 journaal. Uh, we gaan door met Stand.nl. De stelling dus nog maar een keer. Het CDA moet de woonplannen van het kabinet blokkeren. Meneer Paping van u nog graag even of u daarmee eens bent of oneens. Daar ben ik het natuurlijk van harte uh, mee eens. Hoezo ik, natuurlijk eigenlijk? Nou, omdat uh, de plannen die dit kabinet heeft... Uh, dat die rampzalig zijn voor, uh, voor de woningmarkt. Dat geldt voor de eigen woningsector. Maar dat geldt zeker ook net zoveel voor de huursector. Ze leiden ertoe dat huren onbetaalbaar gaat worden... vanwege hele hoge huurverhogingen. En die verhuurdersheffing van 2 miljard euro... die betekent dat er straks volstrekt niet meer geïnvesteerd gaat worden. Dat is slecht voor de huurders, want die krijgen daardoor... minder goede woningen en ook minder beschikbaarheid van woningen. is ook heel slecht voor de werkgelegenheid. En uiteindelijk is het ook slecht voor de staatskas. Ja. Laten we even met die laatste beginnen, die verhuurdersheffing. Wat is dat precies? Die verhuurdersheffing is een heffing die verhuurders krijgen op basis van de WOS-waarde van hun bezit, de WOZ-waarde van hun bezit... moeten ze afdragen aan de staat. Uh, en dat moet in totaal 2 miljard euro opleveren. Dat is ongeveer 1 zesde van wat de totale huur is. Ja. Maar als je dat weghaalt, dan heeft uh, de minister van Financiën... in dit geval een probleem, want dan mist hij ineens 2 miljard in zijn begroting. Dat klopt. Uh, men dacht natuurlijk dat makkelijk hier geld uh, weg te halen was. Er zijn echt alternatieven die voor de staatskans net zo goed zijn... zelfs beter uh, zijn. Want als je die 2 miljard bij de verhuurders houdt en je geeft ze een inv investeringsplicht. Hè, je verzoekt ze om bijvoorbeeld uh -huh. 4 miljard per jaar extra te kunnen investeren. Maar, dan... Even voor de goede, dat, dat geld ligt gewoon bij die verhuurders. Nou, dat ligt niet zomaar bij de verhuurders. Uh, dat geld wordt opgebracht door de huurders. Die dus eigenlijk straks twee maanden huren weg moeten brengen naar de staatskas. De, ver, He, want... de verhuurders moeten eigenlijk gewoon die huren verhogen. zodat, dat, zodat die dat geld dan kunnen afdragen aan, aan de staat? Precies, en wat, dat ligt vandaag ook voor in de Kamer... dat de verhuurders de huren extra uh, gaan verhogen. Uh, Blok hoopt dat daarmee genoeg geld is om die verhuurdersheffing uh, te betalen. Dat is er straks niet. Uh, maar dat betekent wel dat huurders meer huur be moeten betalen. Maar we zien nu al dat heel veel verhuurders zeggen... wij hebben geen geld meer om te kunnen investeren. Ja. En er zijn gewoon alternatieven waarbij je zegt... ga nou extra investeren, dan levert dat aan loonbelasting en btw levert dat meer op voor de staatskas Dan die 2 miljard die ze nu hebben ingeboekt. Precies. Ja. Uh, dat is één. Dan uh, uh, het huren zelf. Uh, nou, we hebben het al gehad over de huurverhoging. Minister Blok wil ook bijvoorbeeld dat scheefwonen gaan aanpakken. Daar lijkt me toch niet zoveel mis mee. Nou kijk, ik vind als men praat over scheefwonen... dan geeft men nooit een definitie daarvan wat daarmee bedoeld uh, wordt. Het gaat hier om mensen die niet echt hoge inkomens hebben. Over het algemeen net boven modaal zegt 35.000, 40 40.000 euro... Dat zijn soms gezinnen met, met kinderen erbij. Als je twee keer minimumloon verdient, zit je al ruim boven die grens. Dus het gaat hier niet om hele rijke huurders. Bovendien is het willekeur, want sommige huurders eh, die wonen bijvoorbeeld voor 300 euro in een woning. Maar de, eh, sommige wonen ook voor meer dan 600 euro in een woning. En als je dan een huurverhoging krijgt eh, van 9% per jaar... want volgend jaar krijg je ook hetzelfde percentage... Ja, dan, dan zie je gewoon dat mensen in de problemen komen. Want dat beeld wat we dan hebben bij scheef wonen... zijn mensen die best wel een veel duurder huis kunnen uh, wonen. Maar ja, die zitten dan net in een lekkere wijk... en die betalen niet al te veel en die blijven daar zitten. Dat beeld bestaat. U zegt dat klopt niet met de werkelijkheid. Dat klopt niet met de werkelijkheid. Uh, er zullen best mensen zijn met hele hoge inkomens... en met hele lage huren. Wij hebben overigens samen met uh, de verhuurders, uh, Edes... Hè, de koepel van de coöperatie, daar een alternatief voor... waarbij je zorgt dat die mensen wel wat meer gaan betalen. En hoe ziet dat maar, eruit? Nou, dan ga je kijken of mensen ten opzichte van de kwaliteit die ze krijgen... eigenlijk een te goedkope huur hebben. En die zeg je, die moeten wat meer huur krijgen. Maar mensen die nu al duur wonen, moeten dan minder huurvolgen krijgen. En dat is niet het geval hier. Hier wordt echt gekeken naar het inkomen van mensen. Dat is heel privacygevoelig. Ook het College beschermt Persoonsgegevens ziet het helemaal uh -huh. niet zitten. En je moet gewoon niet inkomenspolitiek direct vermengen met huurbeleid. Als je wat wil doen aan het zogenaamde scheefwonen, wat ik echt zou willen relativeren. Maar dan doe het dan via de fiscus. Leg dan een echte huurbelasting op. Maar ga, laat het niet aan de verhuurders over... om te zeggen, u bent te rijk en u moet een extra huurvolg betalen. Ja. U zei het ook al, het haakt allemaal in elkaar. Want uh, nou, bijvoorbeeld door die verhuurdersheffing... zegt u, van, uh, ja, krijgen de bouwbedrijven uh, geen opdrachten meer? En, en ligt dat eigenlijk ook op zijn gat? Ja, dat klopt. Uh, We hebben ook van de week trouwens met Vereniging Eigen Huis, dus de eigen woningbezitters. En de FNV. En wij als woonbond ook een brandbrief en een oproep gedaan aan het kabinet. Om verstandiger om te gaan uh, met die woningmarkt. Want het is inderdaad, het is rampzalig voor eigen woningbezitters wat er nu gebeurt. Het is echt heel erg rampzalig voor huurders wat er gebeurt, maar het is ook heel slecht voor de werkgelegenheid. En er zijn nu per week worden de vijfde bouwvakkers extra werkloos. En ook 50 in de toeleverende industrie. En dat gaat nu al een tijdje zo. En het eind daarvan is nog niet in zicht, nee. helaas. Maar klopt er dan helemaal niks van wat, wat Blok en eigenlijk dus het kabinet allemaal willen? Want die, die willen dat toch liever ook niet. Die willen zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. En die willen die woonmarkt eens een keer vlot trekken die al, ik weet niet hoe lang vast zit. Ja, nou ja, kijk, in die zin heb ik wel hoop op het CDA. Want ik heb het idee dat zij in ieder geval doorhebben dat met die verhuurdersheffing wat er nu gebeurt, dat dat rampzalig is voor de woningmarkt. Uh, en voor de bouwproductie uh, uh, die er plaatsvindt. Uh, en die zit dus echt ruimte te zoeken om voor een alternatief. Wat uh, waar ik ook zou willen ondersteunen, is dat er gewoon gezorgd wordt voor meer investeringen. Waardoor je ook meer geld binnenkrijgt. Uh, binnen maar is Blok dan gewoon een goede koopman dat hij nu heel hoog inzet en dan ergens halverwege uitkomt en hij ook tevreden is? Nou, ik denk dat het een vrij uh, simpele manier is om te kijken naar die woningmarkt. En men heeft uh, eigenlijk onderschat hoe groot de problemen uh, zijn uh, op dit moment. He, met de, de prijsdalingen die uh, er zijn, uh, de, wat volledig niet meer geïnvesteerd. Dat heeft men onderschat. Uh -huh. uh, ook bij het schrijven van het regeerakkoord. Daar zit Blok natuurlijk zelf ook mee. Want uh, die heeft dat ook mede ondertekend natuurlijk zo'n regeerakkoord. En men ziet nu... Hoe dramatisch de gevolgen zijn. Ja. Meneer Paving, u moet mij nog iets uitleggen. Ik herinner me nog een moment dat, uh, dat u met uw woonbond en, en al die andere betrokkenen... dus de Vereniging Eigenhuis, de makelaars, uh, woningcorporaties... Uh, nou, noem ze allemaal maar op, die kwamen met het woonplan 4.0. Iedereen laaiend enthousiast, fantastisch, het veld slaat de handen ineen. Iedereen uh, was er uh, vol lof over. Je zou te zeggen, zo'n nieuw kabinet neemt dat plan één op één over... en je bent van de hele gedoe af. Ja, ik ben overigens nog steeds laaiend enthousiast over dat plan. Wonen 4.0. Ja, maar, maar, maar, maar heeft Blok het ook gelezen, want ik hoor hem er nooit over. Ja, nou, kijk wat een beetje gebeurd is. Wij hebben gezegd, wij zijn in mei met dat plan gekomen. We hebben gezegd, dit is een aanbod aan de politiek... waarin we ook bereid zijn om in onze, onze eigen vingers te snijden. Dat geldt voor de vereniging Erg Huis met hypotheekrenteaftrek volledig afschaffen. En voor ons, dat we hebben gezegd, de huren mogen wel iets omhoog... maar dan wel geleidelijk en op een goede manier. Mm -hmm. Dat aanbod, dat heeft mij niet gepakt. Uh, en dat... dat dat vind ik enorm jammer, want hiermee heb je zoveel draagvlak voor verandering... die op lange termijn gunstig uitwerkt. En daar is ook waar de woningmarkt behoefte aan heeft. We hebben behoefte aan dat mensen eens een keer duidelijkheid krijgen... want dan komt er ook het vertrouwen weer terug in de woningmarkt. Ja. En op korte termijn moeten we niet allemaal rampzalige maatregelen nemen... die hè, deze crisis, die, die nu heel erg speelt, uh, uh, alleen maar verergert. Maar hebt u ooit van de minister gehoord waarom hij niks met dat plan heeft gedaan... of misschien een paar delen daaruit heeft gehaald? Nou, hij heeft er eigenlijk maar één onderdeeltje uitgehaald. En dat is uh, natuurlijk ook niet verstandig geweest. Want wij hebben altijd gezegd... je moet het plan in, uh, integraal bekijken. Mm -hmm. je, moet, je moet dingen ook geleidelijk doen. Dus dat was niet zo verstandig. Uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk toch het politieke spel... wat gespeeld wordt. Uh, waarbij uh, de VVD voor de verkiezingen heeft gezegd... Uh, handen af van de... Uh, de, uh, de hypotheekrenteaftrek is uh, veilig bij ons. Ja. Nou, dat is overigens gebleken dat het niet zo uh, was. Uh, en, en daardoor ontstond er een klimaat waarbij maar niet die grote keus durft te nemen. En ik vind het doodzonde, want het, ons plan is echt een behoorlijk radicaal plan... maar waar we wel dat geleidelijk in willen voeren. En, maar politiek had dan ook echt de draagvlak gehad... bij de huurders en bij de eigen woningbezitters. Ja. U zei net, uh, uh, u deelde een, een, een pluimpje uit aan het CDA. U zegt van, nou, die zien het in ieder geval goed. Um, ik vroeg bij de keuzes, het CDA doet het nu wel stoer... maar hebben zelf ook niet zoveel aan die woningmarkt gedaan... tot toen zij aan de knoppen zaten. Uh, verwacht u dat zij de rug recht houden? Ik uh, verwacht wel dat zij uh, zich niet met een kluitje in het riet laten sturen. Maar ik ben wel benieuwd hoe het precies af gaat lopen. Want er wordt natuurlijk toch een beetje gedeeld en gewield nu. Ja, dat horen we nu ook. Hè, dat het ja, Blok toch apart met de CDA even gaat praten. Ja. Ik ga ervan uit dat in ieder geval die verhuurdersheffing in deze vorm niet, uh, niet doorgaat. En dat zou in ieder geval pure winst zijn. En waar, ik... en waar zit dan de ruimte voor Blok? Want die gaat natuurlijk niet zeggen van ik boek zomaar 2 miljard euro af. Dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Nou ja, kijk, ik denk dat Blok, en ik ben best, wij als woonmans zijn ook best bereid om daarover mee te denken... die wil die 2 miljard op een of andere manier binnen hebben. Maar er zijn andere manieren om dat geld binnen te krijgen. Want als je inderdaad extra investeringen krijgt in die woningmarkt, wat echt hard, hard nodig is dan krijgt Blok die 2 miljard. En we kunnen dat zo regelen dat je die garantie zelfs geeft... dat die 2 miljard binnenkomt. Kijk, het Centraal Planbureau heeft berekend... dat voor elke miljard investering in de woningmarkt... komt 50% weer terug bij de, bij de overheid. Dus als er 4 miljard extra geïnvesteerd wordt, en dat kan makkelijk straks als die heffing niet doorgaat en je maakt daar een verplichting van, dan ben je als overheid gewoon spekkoper. Ja, dus daar zit de ruimte misschien voor blok om, om toch met de opgeheven hoofd ook uit deze uh, discussie te komen. Uh, wordt het altijd om uw achterband te mobiliseren en, en misschien ook de woningbezitters om, om allemaal massaal naar Den Haag te gaan, voeren? Nou ja, wij zijn in ieder geval met de huurders bezig met een actiehuuralarm. We willen op 12 maart naar Den Haag gaan. Ik hoop niet dat het dan te laat is, dat zeg ik er ook maar bij. Want deze regering probeert alles aan te doen... om de maatregelen zo snel mogelijk door die kamers te jassen... door de Tweede en de Eerste Kamer. Dat gaat boven de zorgvuldigheid blijkbaar. Ik merk dat mijn huurders echt ziedend zijn op dit moment... Uh, omdat ze inderdaad zien dat uh, verhuurders niks meer doen aan onderhoud... en uh, projecten allemaal uitstellen. En aan de andere kant nu geconfronteerd worden met gigantische huurverhoging boven al allerlei andere aantastingen van de koopkracht die er al zijn. Ja. We ja. gaan uh, zometeen luisteren naar de reacties van onze luisteraars. Uh, u luistert mee en ik kom zo meteen graag weer terug om de reacties even door te nemen. Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond... vertegenwoordigt anderhalf miljoen uh, huurders. Hier nog wat reacties via Twitter. Chuck Reininga, het is vooral jammer dat het CDA dit niet doet... om de slechte gevolgen voor de woningmarkt, maar om serieus... Te worden, om, dus, om zich als partij weer een beetje uh, ja, op de agenda te zetten. En Hank Megens zegt uh, eens, al is het maar als signaal richting Rutte... dat de burgers het graaien van de regering zat zijn. Dat zijn zo wat reacties. Um, ik kijk even naar onze site, wat daar gebeurt. Het CDA moet de woonplannen van het kabinet blokkeren. Eens 74 procent, oneens 26 procent. Ruim duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, ik spreek met Els Peters uit Leiden... Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat uh, uh, voorkomen moet worden dat uh, dit woonbeleid doorgevoerd gaat gaan worden. Mijn man en ik, wij zijn uh, 55 en 53 jaar oud. We hebben een zoontje van 10 jaar. En wij zijn zogenaamd scheefwoners. En begrip, ik, ik heb op uh, mijn werk de dikke vandaan staan, daar komt het helemaal niet in voor. Het is, uh, maar wat betaalt u een huur nu bijvoorbeeld? Wij betalen nu 620 euro huur per maand. ...voor een huis van ja. uh, 80 vierkante meter... ...met een heel armoedig badkamertje en dito-keuken. Ja. En wij zouden dan ongelimiteerd huurverhogingen opgelegd krijgen ieder jaar. Ik vind dat zo onrechtvaardig, vooral omdat wij op onze leeftijd... ...geen hypotheek meer kunnen krijgen. Ja. Uh, wij hebben tien jaar geleden het huurcontract getekend... Daar was toen helemaal geen sprake van een clausule van uh, over een x aantal jaren ja. wordt uw inkomen. K kortom, de spelregels moeten niet onder, onder tijd worden aangepast, zegt u. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Maarten Liet. Hallo, ik heb wel een hele andere mening als uh, de sprekers voor mij, maar dat geeft niet, denk ik. Nee, dat is juist leuk. Ja, precies. Kijk, ik ben van mening dat uh, laten we eens gewoon eerlijk kijken wat die bijvoorbeeld die huurwoningen kosten. Hè. Er wordt heel vaak met twee portemonneeën gewerkt. Van, hoe werkt het? Zeg maar, uh, ik woon zelf in een Finex-woonwijk en uh, al die woonwijken zijn als volgt gefinancierd. Ik betaalde 300 euro de vierkante meter voor mijn uh, eensgezinswoning. En de hoogburen wonen in de vierde woningstichting, die betalen 100 euro de vierkante meter. Dus op die manier wordt er heel veel geld eigenlijk uit die particuliere sector in de sociale sector gepompt. Ja. Dat is zich helemaal niet erg, want ik vind dat iedereen mag wonen. Alleen ik vind dat je wel eerlijk moet zijn over een kostprijs. En uiteindelijk is het zo dat heel veel mensen in die sociale uh, huurwoning gewoon maar een fractie van de kosten betalen. En u zegt, dat zou dan ook gelijk getrokken moeten worden? Ja, natuurlijk, want uh, uh, de laatste vijf jaar wordt alleen maar ingezoomd, hypotheekrente, asociaal, dan hmm. zeg ik, oké, okay, laten we gewoon eens objectief met z'n allen naar kijken. Prima, dat is nou gebeurd, er is nou aanpassing gedaan, maar er zijn ook heel veel mensen natuurlijk die in die sociale huurwoningen uh, zitten, die denken van, joh, ik, uh, ik, ik, ik verdien... Uh, 40.000 euro per jaar. Ik kan makkelijk de kostprijs betalen. Je hoeft ja. niet eens de uh, ja. winst te maken met de kostprijs. Maar die zit inderdaad uh, voor 400, 500, 600 euro. Ja. Dank u wel voor deze toevoeging. Gaan we zo even voorleggen aan Ronald Papering. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, met mevrouw Petit. Het is rampzalig als die plannen door zouden gaan. Ik woon in Amsterdam. En uh, ja, de firma List en Bedrog, zoals uh, in de NCV-gids ons kabinet genoemd wordt, heeft wel. Binnen, uh, via een achterdeur binnen kunnen sluizen. Wat uh, in het regeerakkoord staat... dat de uh, punten die een woning krijgt worden afgeschaft. De zogenaamde donnerpunten. Waardoor een heleboel woningen in de vrije sector komen. En een verhuurder ook geen onderhoud meer gaat plegen. En als woningen vrijkomen... dan kunnen ze ook uh, boven de huurgrens worden uitgeteeld, Zodat... Uh, een, een, een doorsnee Amsterdammer, waardoor Amsterdam Amsterdam is. Er is die leuze I am Amsterdam. Dat gaat helemaal verloederen. Want ja. dan wordt het alleen nog maar voor hele rijke mensen. Ook heel veel rijke buitenlanders. Uw punt is duidelijk mevrouw. Ik heb nog meer mensen hangen die willen ook graag wat zeggen. Dus uw punt is duidelijk. Hartelijk dank daarvoor. Stam.nl, goedemiddag. Met uh, Dick Westerveld uit Zutphen. Ik ben een van de vele mensen die een jaar of twaalf geleden ging verhuizen... en toen een, inkomen, een woning kregen een inkomen. Inmiddels is hun inkomen uh, 8,5% gedaald door ziekte. Ja. Uh, en nu wordt de huur opbrengt een probleem. Zeker als we de markt vrij gaan geven. De huurtoeslag wordt ieder jaar gekort. Dus ik heb nu 3 euro meer, minder huurtoeslag per maand. Maar in juli gaat de huur wel 8, 18 euro omhoog. Ja. En ja, ik vind het prima als hoe het een aangepakt wordt. Maar de mensen die de tijd om scheeuwen wonen, ik woon toen ook scheeuwen, toen ben ik verhuisd. en dan de omstandigheden. en een situatie komt dat ik financieel wat problemen heb. dan vind ik wel dat het nu 60% of 65% van mijn huur. van mijn inkomen is huur. vind ik wel dat dat uh, maximaal moet zijn. En dat dat. en het gaat niet alleen voor mij. En ik ken veel mensen. ook ja. met ik. ben ja. in huurdersverenigingen hier in Zutphen. Ja. die hetzelfde probleem meemaken. scheeuwen aanpakken, prima. maar het pak niet de mensen nee. die al moeite hebben. Punt is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, hallo. Even hey, het volgende. Ik ben het uh, eens, ik sta volledig het standpunt van het CDA. CDA. Inkomsten, 2200 euro. Huur, 850 euro. En er komen alle andere lasten nog bij, van verzekeringen enzovoort, enzovoort. Die huurverhogingen. En dan krijg ik nu nog weer een extra huurverhoging van 5% bovenop. Nou, maar, als dat doorgaat, dan kan ik en vele andere mensen zich melden voor, voor de bijstand. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo zeg maar. Oh, mag ik zeg zeggen? Maar. Ja. Nou meneer van den Berg, ik zou u vertellen, niet alleen deze uh, voorstel, maar alle voorstellen wat naar de Eerste Kamer gaan, moet geblokkeerd worden. Wat deze regering, wat ons aandoet, wij ouderen kijken naar, we hebben een naam gegeven. Wij noemen ze onbekwame legale criminelen. Van de week nog eens kijken naar de benoeming van een nieuw bankdirecteur, voor, op staatskosten hè, van een staatsbank. Mm. En de meer dan een half miljoen wonen. En met alles, al elke beveen wat ze maken, het is ten nadele van een Nederlandse volk. Het is gewoon bizar. Dank u wel. Stambert Goedemiddag. goeiemiddag. Goedemiddag. Dank mevrouw. Ja, u spreekt met mevrouw van Heuvel. Nou, meneer, ik ben het eigenlijk volkomen eens met de vorige spreker. In dit geval is het dat de huurders op moeten gaan draaien voor het wanbeleid wat al die jaren met koopwoningen is gebeurd. En dat is heel erg. En de generatie die daar het hardst mee te maken krijgt... dat zijn weer de oudere mensen, want dat is de generatie... die gewend was om te huren. Die zich niet ten koste van andere mensen hebben verrijkt. Wat wel met koopwoningen is gebeurd. Het is echt een grote schande. Die hele regering, het zijn keiharde mensen. Het is verschrikkelijk hier ja. in dit land. Ja, ja, ja. Oké, okay, punt is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, is de even jij te Dag. Ik uh, ben het helemaal met de vorige spreekster eens. Uh, ik heb het gevoel dat uh, de bank op zoek is naar een nieuwe groep klanten. En dat zijn dan de mensen die uit hun zogenaamd te goedkope huurwoningen gejaagd worden. Maar het, het zogenaamde scheef wonen is volgens mij alleen maar een idee. Maar u bedoelt eigenlijk uh, de, de bank is op zoek naar nieuwe klanten. Dat als u zeg maar scheef woont dat u dan uiteindelijk daaruit gaat en zelf een huis gaat kopen? Dat heeft de bank een nieuwe klant. Ja, u vermoedt dat dat erachter zit. Ja, ik ben zelf een ontzettende scheefwoner. Oh ja. En ik verdedig dat altijd te vuur en te zwaar. Hoe, hoe scheef het woont u wel? We hebben opgebouwd. Hoe scheef woont en, u, als ik vragen mag? Ja, heel scheef. <laughs> um, ik, ik geloof dat ik iets van uh, vier, 400 euro per maand verhuur. Ja. En je ja, woont in een paleis we hebben, ongeveer? We hebben een uh, bol. Uh, uh, top 10 inkomen of zo. Ja. Nou, laat minister Blok het me niet horen. Ja, maar kijk, ik, alleen al de logica van het, uh, de mogelijkheid van wooncorporaties... om met heel veel geld hele verkeerde dingen te doen... Ja. ze komen aan dat hele vele geld omdat wij allemaal gewoon onze huur betalen. Ja. En dat huizen intussen heel veel meer waard zijn geworden... Ja, dat hoef je nee. niet toe te passen op huurwoningen. Nee. Wij betalen gewoon wat, wat een huurwoning kost. Ja. Mevrouw, dank u wel voor het bellen. We uh, gaan snel terug naar Ronald Paping van uh, de Nederlandse Woonbond. Heeft meegeluisterd. Wat, uh, wat vindt u van de reacties? Nou ja, ik, ik merk dat de meeste mensen het met me eens ja, zijn. Viel ik viel uh, op, ja. uh, De eerste spreker vond ik heel helder. Die zegt, ja, ze noemen mij dan een scheefwoner... maar ik betaal wel 620 euro per maand... voor een woningje van, van 80 vierkante meter. En uh, dus in die zin, en een andere mevrouw die had het ook over van... ik kan het niet in de dikke vandalen vinden wat de definitie van scheef wonen is. Nou, nou dat stoort me ook heel erg, want ik, ik hou sowieso al niet van het begrip. Maar als je het dan gebruikt, laten ze dan ook helder zeggen wat ze ermee uh, bedoelen. En dat doen ze niet. Ik, de tweede persoon, daar moet ik toch ook wel even op reageren... Dat die was die heeft, meneer met die Phoenix woonwijk, he? Precies. Die, die, zei van, die had het over de eerlijke, eerlijk zijn over de kostprijs dan van woningen. Ja, ik... ik ik wil daar wel uh, positief op reageren. Dat ik vind uh, dat kopen en huren gelijk behandeld moet worden. En dat geldt ook voor de grondkosten wat mij betreft. Maar dat geldt ook voor de fiscale behandeling dan. He, dat was de discussie die wij ook in Wonen 4.0 uh, hebben gehad. Dat is dat plan dat u met de andere partijen ik, hebt gemaakt. Wat we ook met vereniging eigen huis hebben gebracht. Dan zeiden we van ja... Gelijke behandeling van huur en koop, dat kan voor de grondkosten gelden, maar dat moet dan ook tegelijkertijd gelden voor de hypotheekrenteaftrek. Dus die moet je dan ook afschaffen. Uh, want uiteindelijk gaat er natuurlijk toch een veelvoud naartoe. Een subsidie naar de eigen woningsector dan naar de huursector. Uh, dus uh, je kunt niet één punt eruit pakken, maar je moet dan integraal daarnaar naar kijken. En dan is het niet alleen de grondkosten, maar ook zeker ook de hypotheekrenteaftrek. Want die kost ons jaarlijks bijna 15 miljard euro. Ja. Uh, mevrouw had ook nog van, ja, die zegt mijn inkomen is gedaald... Uh, en ik betaal heel hoog percentage aan huur. En dat is ook een van de kritiekpunten die wij als Woonbond op deze voorstellen hebben... is dat als je inkomen boven een bepaalde grens is... dan moet je wel die huurverhogingen betalen... maar als dan vervolgens het inkomen weer fors daalt... wat bij heel veel mensen dan uh, gebeurt dan gaat die huurverhoging er niet weer af. Dus dan blijf je met dat hoge huurniveau ja. zitten. Ja. Nou, wat je natuurlijk vaker ziet... Hè, als het over dit soort kabinetsmaatregelen, plannen gaat... dan zie je toch ineens een tegenstelling ontstaan, jong, oud. Nu, nu ja. hoor ik een mevrouw op een gegeven moment roepen... ja, de huurders moeten opdraaien voor het wanbeleid van, van de kopers. Leek me ook een beetje kort door de bocht. Ja, dat vind ik een beetje kort door de bocht. Er zijn ook problemen op de koopmarkt. Uh, Ons steekt als woonbond wel dat die gelijke behandeling van huren en kopen... No niet van de grond uh, komt uh, in Nederland. En dat er nog steeds zoiets is van eigen woningbezit moet bevorderd worden. Dus die krijgen echt extra subsidies. Dat vind, ik, uh, dat vind ik wel. Ik wil niet zeggen dat er wanbeleid is in de koopsector. Maar er zijn wel dingen helemaal misgegaan in de zin dat... Er de prijzen veel te hard gestegen zijn, ook door de, en de aftrek, onder andere, maar ook door een aantal andere factoren... Waarbij nu de vrangen uh, vruchten van plukken. Ja, ja. Ja, we gaan kijken of u, want u had nog wel enige hoop op het CDA, kijken of zij de rug recht houden. We gaan kijken waar Blok mee komt, die gaat nog weer met CDA praten. u blijft het ook allemaal volgen en wie weet gaan we er over een korte tijd wel eens weer over praten. Voor nu bedankt. Ronald Paping, directeur van Nederlandse Woonbond is hij. Ik kijk nog even naar de site. 74% eens met de stelling 26% oneens. 1212 mensen hebben gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren op www.stand.nl. Thijs. Hup van der Lubbe. Leuk. Ja, gewoon maar anderhalf uur zingen, dachten wij. Ja, hartstikke leuk. Maar jullie hebben hier ook nog een keer van Giersbergen. Ja, toch? ook, klopt. Ja, dat zou niet goed zijn dan dat laten we Huub anderhalf uur laten zingen. Zit dat zingen. programma wel op. Is dat wel terecht dat het op radio 1 zit? Je wordt jaloers, hè? Ja. Het is eigenlijk radio 2. Ja. Maar we doen het niet altijd. Maar het is wel een drukke muziekwijk. Huub van der Lubbe is het dus gaan we mee praten zometeen. Verder Erik de Vlieger, vastgoedondernemer. En we hebben een debatje over die gasopslag in het noorden. Komt dat nou goed of gaat dat toch weg, wegzakken op den duur? de duur? Het hele noorden. Ja. ja. Nou, dat zal mij zeer aan het hart gaan als dat het geval is. Uh, dus dan laten we dan hopen dat het niet zo is. Nee, dat zou fijn zijn. Ik ga ze luisteren zometeen. Uh, dit is de dag na twee. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV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 Uitkanker, 76% meer kansen. En zo gaat dat lijstje door. Zaterdag om kwart over 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten.